Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, CZ. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. met nu. Inspiratieradio. Welkom bij Inspiratie Radio. Terwijl Wij zijn Herman Haynes en Richard Buiteneck. En Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Nou, vanavond hebben we een, uh, een mooie, bijzondere gasten, Mebel van Dungen. Welkom uh, Mebel. Dankjewel, erg leuk om hier te zijn. En zij is, euh, nou ja, zij is eigenlijk veel om op te noemen. Daar hadden we het net in het vorige gesprek nog over. Houdt u vast, zij is schrijfster, journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur. Een boed boeddhistische op NLP-technieken geschoolde coach. Ja, ja. En trainer public speaker, dagvoorzitter. En ze geeft regelmatig lezingen een hele lijst mee wel. Leuk hè, alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja, dat is... Ik ga meditatieles. Ja, ik ga meditatieles. Daarop duidingen. Te ook dat, ja. <lacht> ik bedoel, we kunnen nog een kwartiertje doorgaan. Ja, en je masseert ook. <lacht> ja, dat ook met ja. hotstones. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh jammer. <lacht> Ze publiceerde 13 bo boeken over zelfontwikkeling en public speaking voor het bedrijfsleven. Ze won in maart 2011 de eerste fenomenal Hoe Fenomenaal Ja. Phenomenal het woord feminist zit er in ja. ja, dat betekent wel anders. Voor haar schrijf- en coachingswerk. Het is haar persoonlijke missie anderen te helpen, herinneren aan hun innerlijke kracht en liefde.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 of sadness, tell me what to do, I ask you every day, although I had to do it on my own. Goodbye, love, till we meet again in heaven, Oh, to walk together. so far Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Mabel van Dunne. En zij schrijft er journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende Is keer. Is de uur wel snel op? Zegt hij uh, Mabel van ben, Dunne? Ja, dat vind ik ook leuk. Oh, van naam. Naam. Ja. dat ja. Dat vind ik ook wel gezellig.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 toen God. Uh, echt uh, wel op Halleluja-niveau. Alleen ik kom zelf uit een horeca gezien, dus dat hield ik heel erg voor mezelf. Ik was in de closet uh, met God. En de rest van de familie niet, begrijp Nee, totaal niet. En dat durfde ik ook niet hardop te zeggen. En eigenlijk durfde ik dat tegen niemand hardop te zeggen. Ehm. Um,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 er goed uitzien en helemaal niet die binnenkant laten zien van wat er ook in zat. Dat is pas veel later gekomen omdat ik dat heel erg afschermde. Ik wilde niet dat, ja, wilde niet dat mensen daar ook iets over zeiden. Transdanse meditatie, denk ik eigenlijk aan Osho en zo. Was dat... uh, het is Maharishi. De Beatles zijn er ook, want dat ja. misschien dat je het daar dan van kent. De Beatles zijn er ook uh, mee bezig geweest. Um, het is een mantra. S doe je 20 minuten, s'avonds doe je 20 minuten en je krijgt een. een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 ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen hoe hoger je komt maar ik, hoe duidelijk uh, ze worden? ja, ik heb voordelig ingekocht ik doe nog steeds met hetzelfde <laughs> ja. en hij werkt voor mij fantastisch, het, het zal wel niet zo horen maar oh, kan mij het schelen ja. als het werkt, werkt het hè? He? ja, daarom ook. en wat zijn de verschillen of de overeenkomsten van Transcendente Meditatie met Boeddhisme? Um, voor mij komt uiteindelijk alles op hetzelfde neer, of het nou god, tm meditatie, of alles is voor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 als je geen contact maakt met jezelf, kun je het ook niet met die ander, et cetera, et cetera, et Een beetje ook in de tand zoeken dan. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat zeggen we ook niet hardop, maar dat is wel zo. Zo, uh, ja. zo komen we alles een beetje vegen op één grote hoop uh, vanavond. <tot> maar het ja. maakt mij helemaal niet uit. Nodig nebel, no, en je hebt alles, alles <tot> gehad. No, maar no, mebel, ik heb no. toch al zoiets met wat je, wat je allemaal doet. We gaan het over veel meer hebben dan ja. alleen seksuïsme. boeddhisme Dat had ik al bedacht. en Het is prima, als het zo gaat. Als je maar niet steeds je hele cv op gaat lezen, dan ga ik naar huis. Oké. Nou, moet je straks maar even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 En dat voelde heel erg goed. Uh, er zijn wel veel regels waar ik dan weer uh, niet zo goed tegen kan. Je mag bijvoorbeeld geen uh, boeddha's in je huis hebben. Dat, ja, want je bent zelf de boeddha. Je mag niet voor afgoden. Dat gaat uh, wel heel ver ja, aan, zeg. Ja, en ik heb bijvoorbeeld boeddha's op mijn lichaam. En ik heb ook de chant op mijn kont geschreven. Daar waren ze allemaal niet zo heel erg blij mee natuurlijk. En... Um,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 Ik denk dat haar, dat haar overleving is geweest. Ja. En heeft ze dat altijd gehad, die, uh, die verbinding met het boeddhisme? Of, of is dat later pas gekomen? Is later gekomen volgens, mij. volgens mij is dat later gekomen, want ze heeft heel lang gevochten op woede en agressie. En, en op een gegeven moment had ze zoiets van... Uh, ze heeft nu ook gewoon compassie en respect voor de tegenstander. Nou, is dat niet lastig? Niet als je in de ring denkt, ik sla hem voor ze kop.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 Ik doe wat voor mij werkt. En ik ga niet zomaar jouw regels overnemen omdat je zegt. Overnemen. Dat het jouw regels zijn. Ja, dat hoera voor jou, maar niet voor mij, weet je zo. Dus ik, ik, ik sta open, ik leer en ik luister. En op een gegeven moment trek ik een streep in en dan zeg ik oké. Okay, ga je toch je eigen. Dit is mijn wereld. En ja. ja. van waar uh, dat je zo anti-regels bent, anti-structuur, voel je het zelf.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 Mijn nummer is uh, van uh, Satie. En, uh... Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Nee. Oh, dan zit ik op een verkeerd been. Dat Maak het niet, ja, ik niet uit, om... Pretty Wings met Smooth Jazz All Stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie. Laat. Dan gaan we zo meteen naar Satie. Heb ik het verhaalt, Jorgen? GELACH. Dat is het oh, niet hoor. ja. Um, ja, ik wilde wel iets over zeggen. Um, um...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 En mm -hmm. dat uh, ademhalen gaat dan al moeilijk En mediteren helpt me daar dan doorheen Dus het is ook maar net van uh, Niet dat ik een brand, uh, brandweer uh, uh, type ben Weet je dat je alleen maar in crisis mediteert Zo is het niet Maar je wendt je wel tot iets uh, Als je het heel extra nodig hebt Ja Mooi. Um, als we naar kijken naar verlicht zijn, hè, dat heb je ook al een ja. beetje genoemd net, uh, ben je dan een type van, je bent al verlicht, maar je weet het nog niet, uh, dus de japanse uh, stijl, kunst ja. is verlichting. of, ja. uh, of uh, door hard mediteren raak je verlicht? Nou, ik heb daar natuurlijk ook weer een boek over geschreven. Ja. <laughs> vat het boek maar even samen. <laughs> nee, dat heet verlicht in één seconde, wie gaat mediteren is meteen een boede. Ehm... Um,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 En toen dacht ik, nou hij weet het, ik ga dat ook doen. Dus ik naar Wim Hof en hij zegt, ja, je moet in koude baden en je adem inhouden. <lacht> dus ik... Een ik... snelle manier om dood te gaan. Ja, dus ik elke dag... Ik ben dag... heel benieuwd daar. Ja, dus ik, ik elke dag, zeven minuten in ijskoud water en uh, drie minuten mijn adem inhouden. Wat bleek, na vijf weken had ik gewoon een longontsteking. Oh ja. okay. En Wim zegt dat ik te snel wilde. Hm. Kan best. Ja. Kan dus dat is best. geen oplossing dus? Uh, ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen. En uh,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 dat ken ik ofzo. Maar ik, ik begrijp niet zo goed wat dat dan betekent. Maar het, het is wel met thuis. Dus de komende minuten ga jij je heerlijk thuis voelen. Ja.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 Even kort wie je bent, want heel Zandvoort en daaromheen uh, wil natuurlijk graag weten wat voor een vriend Mabel van Dungen heeft. Zeg maar dat je personal training doet, schat. Ja. Hey Hoedmer, ik ben Peter goed, maar ik woon in de kop van Noord-Holland nog. En ik uh, geef heel veel personal training hier in de buurt Aamstoven, Amsterdam. Okay. En uh, nee, goed, daar kunnen we elkaar van. Heb je nog andere beroemde mensen onder je Vleugels? Nee. Jawel, hij traint mensen van Ajax. Al oh, van Ajax Ja dat wil je natuurlijk dus niet zeggen Mag ik niet noemen Hé hey, en Wat vind je van Mabel? Wat ik van Mabel vind? Doe een maar eens een paar kern Kern Ja eigenschappen Kern Eerlijk Jij kent natuurlijk Mabel het beste Eerlijk Eerlijk? Eerlijk. Ja nou, Dus moet... Ja ik uh, Moet ik ik ken slecht op mijn woorden komen Wat dat betreft maar uh -huh. Nee ik ken uh, Tegen Mabel kan je alles zeggen Oké okay. Dus ook uh, Ze kan veel hebben Mooi. Weten. Nou, mooi. Ja? Nee, dankjewel. En ik dan wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Nou, Mabel, we zijn in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Als dus, uh, dat het belangrijkste, zit het dat een mooie eigenschap. Ja. Maar, uh, het is een mooie Zij basis. Het belangrijkste eigenschap zo'n een beetje, denk ik wel. Op. Ja, dat raakt wel ja. aan zuiverheid, vind ik. Ja. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010.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 Hey, we gaan even naar je nieuwste boek, Ambassadeur van de Liefde. Ja. En, uh... Ik wil jou er graag eentje geven als je oh, dat doet Ik heb er wat voor je ingeschreven. Oh, fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, als een prachtig boek, Ambassadeur van de Liefde. Ik moet maar even kijken of je het ook kan lezen wat ik geschreven heb: over schrijven, leven en God. Ja, voor Richard met licht en liefde. Grote kussen. Ja. Kijk, Dit is heel veel geld waard, jongens. Ja, dit is nou en... jammer, <laughs> en heel veel meer. Uh, je hebt mij gevraagd om... Uh, wat, wat is dit? Het, het, wat is het, uh, het, voor mij is het de premisse van het boek. Het is dus de essentie uh, waar het allemaal ja. om draait. Uit velen één. Ja. Ik ga nu de essentie voorlezen van ambassadeur van de liefde. Het is aan ieder van ons om de signalen van het universum op te vangen. Te begrijpen en te implementeren.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 helemaal maar wat je bent en dan kun je ontspannen ja. en genieten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 als ik een heel grappig antwoord zou geven zou ik zeggen medicatie okay. <laughs> Dat is niet waar <laughs> um, Heel veel nagedacht Heel veel gemediteerd Heel veel gelezen Heel veel op mijn bek gegaan mm. En heel veel, ook, ook heel veel eerlijk te zijn Tegen jezelf ik ben wel blij met het antwoord, dus het blijkt ook wel dat het toch wel een behoorlijk uh, intensieve weg is. Ontzettend. Om, om, ja. Ontzettend. En je moet ook dapper zijn. Want ja. het, uh, je komt op de zwartste plekken in jezelf en ga dan maar jezelf accepteren. Ja, nou dan we hebben we als coach ook nog werken. Absoluut. Ja? Ja. Herman, jij hebt het uh, boek gelezen? Ja, onder andere. Uh, ja. Kun je nog iets meer uh, samen met Mabel dit boek verdiepen? Uh.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 Ja, een kung in leraar, wat, wat komt ze tegen? <laughs> dat was nog weer een zend meditatie maken. ja Het um, ja, nou, is een tijd geleden dat ik het geleefde. Nee, maar het ja, is dus grotendeels, uh, grotendeels is het autobiografisch, maar in een roman uh, maak je altijd. Een, ja, of anders, of, of uh, je diept het uit. En uh, ik heb ervoor gekozen om een, een monnik tegen te komen, waar ik dus lange gesprekken mee voer. Oké, oh, okay. en dan ging je wandelingen mee maken. En aan, dan ging ik wandelingen zo, mee zo, maken, ja. en dan ook zo van, oké, okay, wat heeft het boeddhisme je gebracht?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 En ik was niet fiet gegaan. Dus soms is de, de werkelijkheid veel uh, fictiever dan je kunt voorzien. Weet je wat dan opvalt in het algemeen? Dat ik zo aardig ben. Of dat voelt je nou, niet dat, op. Uh, nee, dat beoude toch. Maar uh, ik heb veel vrienden die. Uh, een hypotheek hebben. <laughs> <laughs> nou, die, die, de, die hebben de overtuiging moeten hebben zeg maar, van, hun, uh, ja, van hun groep, zeg maar. Dat ja. uh, ze geld moeten loslaten. Ja. Hè, dus dat proberen ze dan in alle macht.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 Ik geloof dus wel dat je heel goed in dat overvloed kunt duiken... ...maar je moet dus wel echt die overtuiging echt los kunnen laten. Absoluut, ben ik met het je het eens. Wel vergeten. En daarnaast, want er is niemand zo halleluja als ik... ...maar ik geloof dat je ook heel praktisch moet zijn. Mm. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheden als mens... Ja. ...die je gewoon naar moet komen. Ja. En, en dat is ook zorgen voor jezelf. Kijk, een bezit vergaren is nog wat anders dan uh, normaal nadenken. Ja. Ja. Vertrouw op God en zet wel je fietsenplot. Nee, <laughs> hey, uh, je hond... Ja. Vertel. Uh, ik heb een uh, Duitse dog. Die heet, uh... van jouw favorieten denk ik, hè? Ja, dat is.. Dat, uh, ik heb een fantastische zoon van 15 Maar zij is ook mijn kind. Ik... En uh... dus ik heb je zoon ontmoet ook. Ja. Ja. ja. En uh, ja, die hond komt in elk boek voor.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 Yeah. Back by the back apparatus coming through status connected Lethal weapon Lethal ejection Oké, okay, en welkom terug bij, uh, bij Inspiratie Radio Nou, Mabel, heel erg bedankt dat je hier uh, wilde zijn Ik vond het ontzettend leuk Ja, echt een leuke, uh, leuke uitzending Ja, warm ook Hé, hey, je was in top voor je. Dankjewel ja, ja. Ik vond het ook en fijn om jou weer even te zien en ontmoeten hebben Een leuk, Patrick, dat je er ook uh, bij was Ga we straks weer lekker een ijsje eten <laughs> Rob, ook heel erg bedankt voor je, voor je techniek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 Maar nou, wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratie.radio.nl uh, Mabel, we hebben nog een uh, cadeautje voor jou. Uh, dat is het uh, 2012 inspiratiespel. Dat is uh, mede ontwikkeld door Rob als uh, technicus. Heel leuk. En uh, het gaat over, uh, ja, over de Maya's. Over 2012 uh, kun je door dit spel kun je de hele kalender een stuk uh, beter leren kennen. Je kunt jezelf beter leren kennen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja,